Poortje. Dit is Radio 501. Nu op Radio 501. Next and drums and rock and roll met Dave en Patrick. Uh, elbow Grounds for Divorce. Wat een. Uh, ik hoor niet zoveel op deze koptelefoon. Het is, uh, wat verdorie het is, zeg! Uh, het gaat het over vandaag. Dus ik weet, hoor, hoor jij mij wel, want dan ik, is het goed. Ik hoor jou wel. Oh, ja, zo, zo, oh, ja, sowieso. Ja, dus okay. daar gaan we zo wat aan doen. Nee, hey, uh, Elbow uh, Grounds for Divorce fantastisch nummer. En uh, dat is eigenlijk het nummer waardoor ik Elbow leren kennen. Nou ja, en uh, dat daarna is... een fantastische plaat uh, leerde waarderen. En ik, ik vond. De plaat waar jij het over hebt, waar dit nummer op stond, uh, uh, dat is ook Grounds for die geloof ik. Uh, die ja. vond ik uh, dan wel erg goed. Ik vond het vervolg uh, van afgelopen ja. jaar ja, niet zo. vond ik ook wel wat minder. Moet inderdaad tussen die plaat ook nog. Maar uh, deze plaat waar deze vanaf komt, is echt fantastisch inderdaad. Ja. Uh, Decks en drums en rock'n'roll. Uh, twee uur is dus lekkere muziek voor jou. Zeker weten. Uh, Muziekaalftal, muziekpolitie en... Uh, nou, ja, gewoon een hele hoop goede muziek, waaronder uh, de nieuwste van Arby John. Dat moet jou dan wel weer Ja, uh, zeker weten. Is dat blijd een, stellen? Ja, komt er een nieuwe plaat aan of hoe? Uh... Jo, geen idee. Oh. Heb me niet in verdiept. Hebben me niet in verdiept. <grijg> Ook, maar maar die, uh, die uh, tegen. Uh, ik kwam het zomaar tegen. Dat ja. heb je wel eens. Uh, geen Weg Terug met uh, Flex. Zou je dan uh, Flex als in Flexiken of? Nou, dat is zijn broer volgens mij. Oké. Okay. Ja. Ik... Heet hij dan Arby Flex of? Nee, dat niet. Oké, okay. maar uh, hoe dan ook, ik vond het wel een tof nummer. Dus uh, Arbidjan en Flex, geen weg terug. Ja. Yeah. Hey, wat fucking dacht je nou, know, man? Dat ik dat dikke pak ging huren of het geld ging smijten als het mij was in deze videoclip. Ben je shit, dit, dat ze zo bitch Wat bit, so klik, laat het beest nu los De ketting is eraf nu, wat nu? Inderdaad straf nu, hard was het beest nu los Geen weg terug nu We gaan steeds dieper geen weg terug nu We gaan steeds dieper de yeah. legionnaires in the game, de rest zijn flikkers In elke crew zie ik minstens 5 bitch Eerst de grote bek en daarna shit zussen Net als die slodderfles zeg homie pap rustig Staan nog steeds onder heatkip ik kan niet move. Genoeg connecties voor een techline of een roeger Dit is onkel flexie, fucker Freddy Krueger Alle echten die dit horen zeggen hallelujah Ik zie swiped wit beelden, never saw my talking Zes naam op een lijst, dead man walking Kops ze terug voor je, kiddie blijf praten. Je loopt op dun ijs, homie blijf kaken. Je gooit ze in de zij je blijft raken. Als het aankomt, kloppen gaat je shit staken. Van mij naar jou, geniet van elke dag. Wanneer ik ik op mijn vlag, ze gaan het meenemen. maken. This shit, ze dit, dat, bitch, wat klik, laat het feest nu los. De ketting is eraf nu, wat nu, inderdaad, straf nu. Hard was de feest nu los. Geen weg terug nu. Hey. We gaan steeds dieper, dieper, is geen weg terug nu We gaan steeds dieper, dieper, dieper Vraag yeah. me niet voor een collabo, vraag me niet voor een sessie Bel me niet voor een interview En dat meen ik in heavy terzij je dik bait voor mijn dik deed En ik zeg maar één woord is dus ze knikken mee Dat is het verschil tussen jou en mij, hem en hij Geloof wat ik zeg, dus wie de fuck ben jij? Ja, yeah, strepen op Twitter, ja yeah, dat vind ik funny. Gap, ik ben de hitte spitter, ik ben very gully. Homie, jij yeah, neuk, bitches, je maakt dikke porno. Ik heb een doos, zwarte condooms, no homo. Paint that freaky picture, enough said. Hoe bedoel je fucking hell? Hier is God dead. Yeah. Ik ken geen goed of fout, ik ben ijskoud. En ik lig never wakker van wat je doet of zou. Ik vrees mijn eigen demons nu al tien jaar. Dus zeg het maar, waarin we niet? Homie, oh bitch, shit, set, dit, dat, zus, zo, bitch, wat klik, laat het feest nu los. De ketting is eraf nu, wat nu, inderdaad, straf nu, hard was de feest nu los. Geen weg de terug nu, we gaan steeds dieper. dieper. Er is geen weg terug nu, we gaan steeds dieper. Dieper, dieper yeah. Ik ben een broodje beef en een koude zaak. Je bent een broodje aap. Met een flauwe smaak Je rookt te veel kush, Je komt uit de maat Steek die spijt in je arm en volg de draak Ik ben een fucking monster Nee je kan niet hangen Ze kennen mij niet feesten zonder te gaan samenspannen Kleine kids in the game, een je kutvolk Iemand doet mij een plezier en wil de jeugdzorg Ik heb het tegen jullie allen, licht maar fucking ballen Ik ben untouchable motherfucker, je kan niet stappen Artikel 140, voel me super heerlijk. Jullie liegen op die beats en dat is super eerlijk ik ben een OG, fucker Twitter gangster En fucker Facebook, ook dat internet gekanker De media moet niet lullen, zijn me zakken vullen Ja hou houden hier van stunnen, koude kunsten Breaking the waves Watching the lights go down Een remix van, uh, uh, van Bush uh, Letting the Cables Sleep. Alleen wie nou die remix gedaan heeft, ben ik nog niet helemaal uit. Gaan we zo eens even op YouTube, uh, YouTube uh, gerutten, kijken of we die kunnen vinden en dan even ja. op, uh, op de facebook uh, knallen. Ik want... vond het wel een, een, een, een, een zeer goed, uh, goed uitgevoerde remix. Zeker, weet en je. En sowieso dat je Bush kan remixen, dat vind ik al heel wat. Want Meestal ja. is dat toch. Ja, als je iets remixt... Ja, het is niet heel spannend, dan, nee. verder, maar uh, dit is gewoon eigenlijk het beste nummer wat ze ooit hebben gemaakt. Ja, dat vind jij wel. <laughs> Denk het of wel. Gewoon, gewoon deze remix is gewoon verreweg het beste Bush-nummer ooit nou, gemaakt. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja ik, ik, ik ben ook nooit zo overtuigd ge, ge, geraakt van Bush op de een of andere manier. Nee, die doen het bij de muziekpolitie ook niet, niet goed, hoor. Ze hadden wat anders een paar aardige singles, maar... Ja, ik, ik weet het niet. Hij zit vaak op de tribune, hè Zit hij, zit hij te kijken bij tennis, ja, bij Roger Federer. Die zang het. Oh, oké. Okay. Zanger van Boes, ja. was, uh, goede vrienden van Federer. Uh, van ja, ik uh, heb uh, zijn vrouw ook wel eens uh, uh, daar op de tribune in zitten inderdaad, ja. Dus, uh, ja. nou ja, heeft hij, uh, misschien dat hij ook wel beter in tennis is uh, dan nu muziek maken. Nou ja, ik weet dat uh, Gavin Rosdale heet die uh, ja? Die is eigenlijk uh, ten onder gegaan aan het succes van, uh, van zijn vrouw. Uh, hoe heet ze ook alweer? Van, uh, ja. Ja. Hij heeft een uh, bekende vrouw. Die blonde van... Uh... Godsamme zeg. Dan moeten we dat weer gaan opzoeken op de week? Is, is, is hij niet met uh, die van uh, No Doubt? Ja, die ja. Ja, ja. Van, uh, ja ik weet wie je bedoelt. Ja, nou, in ieder geval ja. de, uh, No Doubt... De rest van No Doubt, ja. Op een gegeven moment werd No Doubt uh, eigenlijk groter dan, uh, dan uh, Bush. En dat trok hij heel slecht. En toen is hij eigenlijk een beetje de depressie ingeschoten en nooit meer goed gekomen. No Doubt moeten we trouwens ook, maar, ook, ook eens een keertje draaien. Je hebt toen met uh, uh, hoe heet dat album Rocksterry nog wat uh, dat, dat was wel een hele toffe plaat. Uh. Ja, maar, nee, dat was leuk, maar ze, ze, ze doen toch ook weer wat? Ik heb geen idee. Volgens mij... Uh, ja, ja dus ze zijn wel weer bij elkaar inderdaad, dat klopt. Ja. Dus, uh, ach ja, um, ik vond het hoog tijd om weer eens een keertje Arrested Development te draaien. Dat kan altijd. Dat inderdaad. kan altijd. Ja. Uh, en dan uh, met, uh, met een van de hits die ze toch al gehad hebben begin jaren negentig. Uh, Mr. Wendell. Queen Stephanie. Queen <laughs> <Gwen laughs> Stephanie. Bam, jongen. Oké, okay, helemaal goed. Nou ja, Arrested Development is dus, Mr. Wendell.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 Hey, Mr. Wim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 Lama City, your name Lama City, your roof needs Lama City, your name Lama City, your, Ja, nee, van uh, Lelle. Nee, laat maar zitten joh. En uh, ja, die, die plaat die is nu uh, te beluisteren op de Luisterpaal van de VPRO. En dat heb ik uh, al dus gedaan. Maar, is, is het weer een mixtape of is het echt een album? Ja, album bij, uh, bij Lelle. Van okay. uh, Piet Parra en Fabrizio uh, en, en uh, hoe heet die andere het ook weer. Uh, uh, Rimmelonde. Maar ja. uh, ik moet zeggen, het vorige lullen vond ik echt fantastisch, maar dat heb ik hier toch nog niet... Uh, nee, het nee, wil je niet echt vond, bij de strot grijpen. Ik vond, nee, ik vond hem wat vlakjes. Dat is jammer, dat ja. is jammer. En uh, uh, ik, juist, ik zag ook dat hij een hele foute cover had gedaan van I Will Always Love You van Whitney Houston of... Uh... Ja, klopt ja. Die heb ik nog niet gehoord. Ja, ja. dat kan niet heel veel goeds betekenen. Het nummer op zich was natuurlijk al dat je denkt ja. van... Oh. Ja. En als lullen daar dan nog iets van gaat brouwen, ja. dan uh, kan nou, het uh, eigenlijk maar één kant op. Misschien, uh, misschien juist wel leuk. Ja, toch? misschien valt het inderdaad wel ja. mee. Dat ja. zou zomaar maar kunnen. Ja. Uh, ondertussen, uh, ja, uh, ik zou zeggen: tijd voor wat drum and bass. Ja. Ja, toch? Dat schudt het boel weer een beetje wakker, ja. Ja, uh, Headfoot. Tell the whole world, dat is wel een heel tof nummer. En ik vraag me af uh, of dit nou echt uh, iets van een, uh, van een hitje zou kunnen worden. Hitje Vind ik wel, maar ja, ja. ach ja, ik ben, uh, ben bevooroordeeld wat dat ja. betreft en uh, oordeel zelf. Ja, maar... Weer eens wat uh, uit de oude doos. Tenminste, de iets, iets wat oudere doos. Kak maar, de dacht, het Ik moest me er weer in Wat dan? Nee, ik ging eventjes een beetje in jouw gedachtengang. gaan. Mag? Kom, nee. schiet. Nee, dat is niet voor de luisteraars thuis. Oh, dat is ook okay. niet leuk, joh. Nee. Maar uh, ja, ik vind dit nog steeds een leuk bandje. Ja, zeker weten. Uh, een beetje ondergewaardeerd, denk ik. We moeten ja, dus uh, nou, een beetje ja. groot publiek aangespreken, aan die jongens. je zo zomertoertje en verder uh, nooit meer wat van gehoord, maar ja. Zo werkt Ach, dat ja. met de bandjes. Dat heb je nu met uh, ja, bijvoorbeeld uh, Django. Django, uh, Ga je dat nu het komende seizoen krijgen? Die gaan we straks nog wel even draaien. Ja, ja. Het, het, het, het, <coughs> iedere keer, je, je hebt het er bij, nou ja, regelmatig over, Zou ik niet zeggen. Iedere week. En dat blijft ook niet hangen. Misschien is dat een beetje het probleem. Dat is zo'n beetje een soort van 13 dozijn bandjes. Ja, dat zou kunnen. Ja. Achtig iets zo. Ja. Want het klinkt wel leuk, maar. Ja. Ja, inwisselbaar. Dat, misschien is dat het. Ja, zou kunnen. Maar Ach, wel ja. leuk en vrolijk voor een uh, zomer gewoon. Ja, dat is, ja. Dat is zeker waar. Uh, wat er wel, uh, wat dat betreft, bovenuit springt, in ieder geval qua, qua uh, geluid. Herrie. Qua? Herrie, qua herrie. Qua herrie, ja, qua geluid, uh, dat is Sleebels. Ja, ja. zo'n zo echt zo'n band die met zo'n uh, muur van, uh, van uh, versterkers op het podium staat. Want jij, jij bent daar echt uh, een overtuigd fan van, tenminste. Uh, fan, ja, maar niet uh, jij... twee in Nederland. Ja. ja. ja. Waarom? Ja, ik vind het gewoon tof. Die combinatie van dat hele gruizige uh, rockgeluid met dance. En dan met zo'n liefelijk uh, zangeresstemmetje eroverheen. Ik vind dat vind een mooie ze, combinatie. Ze doen het ook met z'n tweeën toch? Ja. Dacht ik. Ja. Dus, uh, het, op momenten, uh, Ben ziet het met z'n tweeën doen, het zijn wel weer... Uh... Populair. Ja, Ja, uiteindelijk maakt dat natuurlijk niet uit. Met hoeveel man je op het podium staat. Nee, maar ik bedoel, de, de, de, de, de Black Keys die doen het niet onaardig. De Tingtings bijvoorbeeld die zijn weer goed bezig. Uh, die andere band waar jij zegt Blood Red Shoes. Annie Schilder en uh, Jan Keizer. Ja, bij elkaar zijn ook weer uh, met z'n tweeën. Ja. Die, die hebben we trouwens ook een muur van geluid. Ja, ja dus, uh, die ja. kunnen we straks wel even draaien. De nieuwe ja. Annie Schilder en. Ja. Uh, <laughs> ja, daar word je bang van hoor. <laughs> Oeh. maar goed. Maar uh, ja, Sleigh die, zet, die dus. zetten wel een beetje uh, ja, in de schaduw. Um, dus als je Sleebels al niet leuk vindt, <laughs> ja. zou ik de nieuwe aan die schilder zeker niet <laughs> gaan luisteren. <laughs> nee, uh, Demons dus ja. Ja, we stonden helemaal niet op te letten, potverdorie, zeg. Hou Hey, even. Hé, hé, hé, hé. Wat horen we allemaal? Oh, kijk, nou ja. Huh? He, he. Wat? Nou, ze waren binnen de plaat nog even, je is een beetje bezig. Oh, binnen de plaat? Ja, oh, dat okay. is zo'n stukje en dan uh, moeten ze hun cd n nou, hadden uitzetten. Hadden we het er vorige week al over, dat ze dat, uh, daarmee moeten stoppen. Ja, dat dat ja grappig. Dat, ik wil bij deze even uh, een oproep doen aan alle bands. Ja, alle muzikanten. Alle muzikanten, uh, mocht je een plaat maken met daarop muziek. Zorg ervoor dat er niet zomaar ergens een stilte valt. Precies, Want dat is voor, voor ons dj's is dat niet heel prettig eigenlijk. Dan raken we in paniek. En sommige computers... Uh, en die, sommige computers uh, die die die kunnen dat niet aan. En, uh, ja. Nee, dat is uh, helemaal niet gewoon leuk. Die, gewoon niet doen. Die niet grap, doen. Die grap die is al lang verleden tijd. Ja, die hebben al. meerdere mensen al voor jullie gedaan. Ja. Dus doe het niet. Het is gewoon iets grappigs meer dan. punt. Oké. Okay. Okay. Um, Heb je hem op nummer 9 gedaan? Ja, je dat je, natuurlijk. van een ouderwetse cd. Zo. Dat was nog van na de vinyl en voor de mp3. Nou, ik denk dat voor CD voor een hoop mensen al een beetje uit begint te raken hoor. Ja, dat denk ik ook, want ik ben ook al een beetje, zelfs de mp3 ben ik al een beetje afscheid van aan het nemen. Echt waar? Ja, wat, wat, wat is, uh, wat is uh, na de mp3 dan? Uh, streamen, hè? Stream, gewoon ja, streamen, ja. ja. ja. De en de cassettebandjes hoor je niemand meer over. Nou, toevallig hoorde ik daar dus laatst laatste nog iemand over, ja. ja. Er staat, er staat er hier voor me een ja. ouderwets cassettedekje. Ja, cool. Een dubbeldeks? Nou, geniaal dubbeldex, eigenlijk. Dan, uh, dubbel, was je, dan was je alleen koning. Ja, als je ja, een had. Wanneer je helemaal koning was, trouwens. Over koning zijn dan gesproken. Als je een Walkman had. Met auto-reverse, auto -reverse, ja. want dan hoefde je je klepje niet open te doen om de andere kant van het bandje te horen. Precies. Had jij er een met auto-reverse? Ja, dat zeker wel. Ja ik, ja, had, ja. ja, ik had op een gegeven moment zo'n zo hele dunne nog. Dat was bijna eigenlijk alleen maar een cassettebandje. Ja. Dan hoefde hij alleen maar zo dik, dicht en dan ook pliep. En dan dat was zonde spelen. van je geld, want toen was de disman er al. Toen kocht ik een disman. Ja. Ja, maar ik, nee, Discman heb ik nooit gehad uh, ja, jongen, wat dat betreft. Ja, ja. Wel, ik ben dan wel gelijk naar de mp3-speler gegaan. Oh, oké. Okay. Dus, ja, maar dat zullen we weer muziek gaan uh, draaien? Ja, <laughs> dat is goed. <laughs> um, dus ja, ja yes. ouderwets. Een cd, daar hadden we het over. Ja, ik, ja. Weet je, dan, dan ging je een cd'tje kopen en dan uh, waren de verzamelaars en in die tijd, uh, vroeger, luisterde Oga. ik veel, veel hip hop. En um, dan had je een verzamel uh, met allemaal, uh, allemaal hiphop erop, maar dat was altijd drie leuke nummers en heel veel tro troep wat er zo, door zo'n platenmaatschappij opge opgegooid werd. Ja. Dus die cd's waren nooit echt de moeite om te kopen. Totdat je deze kocht. Totdat ik deze kocht. Een dubbel cd hop Don't Stop 3. Dus ik ben nog steeds op zoek naar de deel 1 en deel 2 eigenlijk. <laughs> Want deze zijn zo goed. Misschien dat... is dat net als de Hot Sauce Committee deel 2. Dat ja. is, uh, is ja, gewoon dat helemaal het geen... Is, het is wel interessant ja. om dat uit te zoeken, maar deze platen uh, staan gewoon... 32 uh, van de tofste hip-hop-nummers uh, op die ik ken eigenlijk. Dat alle 32 echt, goed. Echt waar. Dat is echt, dat is echt zo. Cool. Ja, je mag straks even in de trek Ja, ik ben benieuwd. Maar ik dacht van. Dit nummer dat kent bijna niemand waarschijnlijk. Greg Mac. Heb je dat wel zo gehoord Crack Ja, nee. Nooit. Ja. Ja, dit nummer is een klassieke toch van alle nippelwereld. Dus die deed ik even met jullie Flavaneer. Yo, Mac, I don't even understand how they didn't understand you and that Mary Joy. Kick that on robotic futuristic George Jetson. Crazy Joy. Light June Blab. Robotic kick lab. Of flavor binary banner, to channel better than the man. I met you my shit come by fatter, I got the data, turn your body into anti-matter, and just like a piece of sizzling, your fit inside my stomach with the eggs and grits between, the king is what I mean, I mean, my man get a cup and put some change inside your ass, now hold up, let's make this official, everybody let's agree that MCs need a tissue, The folk's my only issue I bet your mama miss you And I bet the Mac go off like an MX missile No more you whining on the charts climbing As I make the funk kickin' out, my harder than a dime And if you didn't know who's rhyming, I guess I'm gonna sing Craig Mac with perfect timing You won't be around next year My rap's too severe, kicking my flavor in your ear Here comes a brand new flavor in your ear Time for new flavor in your ear I'm kicking new flavor in your ear Brand new flavor in your ear. Craig Mack, 1,000 degrees. You'll be on your knees and you'll be burning, begging, please. Brother freeze, man's indisputed and deep rooted. folks. smoke the leaves, your brains booted. This bad MC, With stamina like Bruce Jenner. The winner, thanks some MCs for dinner. You're crazy like that glue. That think that you could outdo my one two? That's sick like the flu. Shake 'em down, boy. I flip, boy, all the time 'cause boy, the project kickin' ain't worth a dime. Seems like there's no competition in this rap world expedition. You come around and knock out position. Knock them out. No yeah. flavor could ever dig a grave. On the Mac, the power pack and black. Make you see many crap. crap. And here comes a brand new flavor in your air. Max, a brand new flavor in your ear. Here comes a brand new flavor in your air. Time for new flavor in your air. I'm kicking new flavor in your ear. Max, brand new flavor in your air. Here comes a brand new flavor in your air. Here comes a brand new flavor in your air. New flavor in your ear. Max, brand new flavor in your ear. Ha! Max dope with more hope than the pope. But for MCs, more knots nice than rope. I'd like to break it down, down breaking, forsaken. Laws the MC shaking with this track that my man's making. MCs will run like a bomb threat. I bet, or better yet, make you sweat getting hotter than the sun. Get. Straight back is the flame that pops from here to Tibet. I break all rules with my action. That the Maxins, and MCs stop relaxing. This brand new sheriff that's in town, getting down, leaving bodies buried in the ground. I set up rhymes for a decoy down for bad boy. Watch the MCs I destroy. And here comes the brand new flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Max, brand new flavor. Uh, Yee Sayer, Yes yeah Sayer. Uh, ja. Zeg maar hoe je het wil uh, zeggen. Yee Sayer is geloof ik de opzet. Ja, Yee Sayer. Uh, uh, yeah. uh, uh, tof plaat, tof plaat. One maar een hele plaat of uh, nee de, de, deze oh. na nou, single uh, <laughs> heb je toch gewoon dan zeg je toch gewoon toffe plaat ja oké okay. dus nee, nee ja nee dat is prima ja. of, of, of heeft even de voor de, de hipheid mij ingehaald is het niet meer hip om dan dat te zeggen oh dat weet ach ik ja niet doet het er niet toe ik vind uh, nou, een toffe single dan uh, ja. Dave precies. waarde collega oké okay, dan begrijp ik wel precies wat je bedoelt oké okay, dan dus. gelukkig maar Ehm. Uh, nou ja, we hebben tot het, de klok van 9 en nog twee platen te gaan. Waaronder de plaat voor je hoofd en uh, deze ouwe van Sonic Youth. 100%. I can never forget you. Chick is mine All I know don't act much silence, Get stupid high to where I can't reply. Love smoking, dope, I won't compromise. life me is just We the we the life for me is just I fuck I fuck twice, you heard me right. I might fuck tonight. Yeah. Uh, Echt bro, jongen. Uh, Hoe de bro, you uh, you. ho? Hoe de ho? Houd op je ho? Houd het Eh, ace Rocky. Yes. Yes, uh, ik, uh, ik ben hier, ik vind dit goed. Ik ben hier School fan, boy, fan uh, van. Schoolboy Q is het toch? Of is dat weer. Nou ja, okay, het is, of uh, of ja, ze niet? doen het een beetje samen. Oh, oké. Okay. En uh, dan is het, is ook weer uh, hip om dan de S met een dollar teken uh, klopt, te schrijven. Dat is weer helemaal hip tegenwoordig. Ja, dus het is ace Rocky met dollar teken S. Ja, klopt. Bam. Um, ja, de, ja. De, de, de, het gaat een beetje stroef allemaal uh, hier in de studio, ja, helaas. Ja, maar. maakt niet uit, uh, maakt niet uit, maakt niet, hey. maak niet uit, Ik wil de pret niet drukken. Nee, um, mag Adele, pret is pret uh, uh, Ja, ja Adel is natuurlijk heel populair, mainstream. En dat mag je eigenlijk met alternatieve radio zo. Ja, mag ik, ik bij deze uitspreken? Ik ben overtuigd Adel-fan. Oké, okay, dan is het goed. Jij zei net zo een beetje smuikend van, ja, daar is hij fan van teg, tegen Alex. Ik ben, uh, dat ja, zei jij ja, net ook? Ja, maar ja, nee. ik kom er bij deze vooruit. Live in de uitzending. Oké. Nee, ik is ben Adele-fan. Ik zou graag een concert van Adele de bijwonen. Dan is het duidelijk. Alleen de eerstkomende vijf jaar gaat dat dan helaas niet meer lukken. Nee. Schijnt het, want ze wil een kindje en een gezin en zo. En, uh... <laughs> nou ja, dat, uh, dat is haar goed recht. Ik zou zeggen, als ik uh, drie, het is, uh, 21, 21 ja, het ben... Maakt, het maakt niet uit als ik uh, 10 miljoen op, op, op de bank heb, zelf afhankelijk, ja, dan krijg ik ga ook vijf, wel even een paar jaar ergens je jaar, jaar even niks doen, ja. prima toch, heerlijk man. Vroeg hier, eh, noem ik dat. Nou. Maar eh, dat wilde hij vast niet gaan zeggen. Ik kwam dat... dit tegen, Dit is een remix met Daft Punk. En dat is natuurlijk een combinatie die. Uh, ja, die is natuurlijk gewoon een beetje bijzonder. Dus ik denk, nou, dat is toch leuk om een keer te luisteren. En het is de. Oh, dat nou, vliegt precies dat programma eruit waarop ik kan zien hoe het heet. Ah, ik kan los ah, Serrano ah, mix uit mijn hoofd. Uh, something about the fire. Ja. Is dus Waar is dat de combinatie tussen? Dan? No? Eigenlijk? Ja, dat moeten we even horen. Nee, uh... ja, nee. Ja, ja Ja, Ja, hoor. Ja, oké. Okay. Je bent er. Wou je ook nog wat zinnigs zeggen, of... Uh... Nee, joh, ik kan gewoon even bijstaan. <laughs> dus, maar Adele en Daft Punk, of gemixt door Daft Punk, en dan Something About The Fire. Nee, door uh, Carlos Serrano gemixt. Hey? Met, met oh, het is een mengeling. Een mix Mixup. Hoe, yes. hoe noemen je yes. dat ook weer? Mesh ja, mash-up Carlos ja, ah. Serrano heet hij. En ik zie nu op de YouTube dat hij ook uh, bijvoorbeeld Kanye West uh, versus de uh, doet. Dus dat is ook wel een leuke combinatie. Oh. Dus uh, nou ja, dit uh, ik vond ik wel geinig. Dus ik denk, dat draaien we even. Precies bij deze. Things. dit zal toch wel een van de grote festivalknallers worden, denk ik. Ja, ja denk je wel? Ja, hoor. Ja, ik, uh, ja ik, ik, ik heb het er niet zo mee. Waarom heb je... Waar ja, nee, heb ja, je ik het vond die vorige plaat leuker eigenlijk. Maar ja. Heb je hem al een beetje geluisterd? Ja, ik... Ja. Pak me niet. Pak nee. me niet? Nee. Wat verdorie? Nou, dat is jammer. Ja, maar ja goed, oh, ik ben, ik ben ja. dan ook geen... Uh, ja, Alex geen, hoort zichzelf dan weer niet. Geen puber nee, ofzo, weet je. Dus Nee, wij, wij horen je wel hoor. Gelukkig. Ja, gelukkig maar. Doelgroepsgewijs en, uh, is Er wordt hier even, even cola op borsten gemorst. Bed t-shirt contest. Ja. Oh. zat net die, die monitor ervoor. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Vette pech. O, ja. Zet even die webcam erop. de webcam uh, het wel. Ja, webcam, dan zet even de webcam, de webcam wel. erop. Ja, ja. Dat enige t-shirt West-Friesland 2012. Ja, ja, ja. Mochten er meer aanmeldingen zijn. Ja, we ben welkom. En er is eerst een selectie natuurlijk. Ja. Hè? Niet alle vrouwen mogen zomaar meedoen. Nee, nee, nee. nee. We, we gaan voorselecteren, ja, inderdaad. Ja, ja. Ik, ik verwacht uh, grootste aanmeldingen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Ja, een nee. rij tot aan het station. Oh, dat bedoel je. Ja, ook. Een beetje van beiden. Ja, een beetje van Allebei moet groot zijn. <laughs> ja. Ach ja, um... gaan we toch over muziek hebben, Nee of... hoor, nee hoor, gewoon grote borsten. ik de avond mee vol hoor. Ja, ja zeker. Zonder problemen. Borsten. Alle soorten en maten. Ja. Dan moeten moet we toch over de tepels beginnen, joh? Ja, nou dat, dat doen we volgende week dan. Ja. Ja, dus ja, in, misschien moeten jullie dit even, even in jullie uh, <laughs> in <de> marathon uh, <laughs> uitzetten. Daar ja. hebben we nog geen tijd voor, want dan gaan we alleen maar keiharde goede uh, dans, dansmuziek draaien. <laughs> Dus, uh, ach ja. ja uh, Alex, welkom. Ja, uh, je bent al een tijdje aan, over borsten aan het lullen. Dus ja, uh, jij ja, ja, al een tijdje naar de borst van mijn vriendin aan het kijken. Dus <lacht> uh. Ja, maar ze zaten er de zo. Ja, maar we, daar staat, moet je je voorstellen. Daar staat er een, een, een vrouwnaasje met nou, toch wel redelijke uh, buste. Die staat dan is... de hele tijd zo. Er overheen dat... te wrijven. Oh, okay. ja. <laughs> ja, bizar, en, ja. en ook nog zo'n beetje zo naar voren toe. Ja. En dan niet kijken. En ja. een beetje naïef doen, blonde ja. kopje erbij van... No. Zet een beetje cola op. Precies. Dus uh, je kan je enigszins voorstellen... Ja, even je blijft een man. Zet even een stapje naar links, ook hier even ruimte maken. Dat is even belangrijker hier al. Uh. Borsten. Um, heb je nog wat zin te melden of is het echt alleen maar... Uh... Is het echt alleen maar... Ja. Ja, dat is, je kan alles klein maken. Ja. Uh, nou, niet alles. <laughs> Kijk weer even naar links. <laughs> ja jongens, het heeft niveau vandaag. Um, nou, er, is wel, er zijn wel wat nieuwtjes. Niet echt gigantisch nieuws zoals de afgelopen weken met heel veel namen. Maar um, ja, waar zullen we beginnen? Um, Into the Great White Open heeft de eerste namen bekendgemaakt. Het festival wat ieder jaar plaatsvindt op Vlieland. Dat is uh, een beetje het nieuwe Lowlands toch? Ja, ja, je Tenminste, bent heel, uh, nu ben je het oud sfeerje van ik, ja, Dat ik, Schijnt ik... men daar te vinden. Voordat je verder gaat, uh, ik zie toevallig net een tweet uh, van in, een fervent Into the Great Wide Open-ganger. Uh, yeah. En die zegt: Het mm, prijskaartje is in drie jaar tijd met 130% gestegen. Van 15 naar 115. Ik vrees dat ik afhaak. Hoe? Yeah. Ja, toch heb ik vorig jaar ook weer mensen gesproken. Ook echte fans van uh, Into the Great white Open. Die zeggen ook van ja, al was het 200 euro. Het is het allerleukste festival wat er is. Daar wil ik absoluut heen. Ja. Nou ja, dat prima. Dus ja, prima. Ja, ja. ja. Maar in, inderdaad, ik kan het wel begrijpen dat het wat duurder is geworden als er nu namen als Frans Ferdinand en Warp gaan boeken, want die zijn vrij duur. Frans Ferdinand ook, ja? Ja, Frans okay. Ferdinand. Dat vind ik toch wel. Uh... Weet die de weg naar Vlieland wel? Te ja, vinden? Ik, ik zou er een keer kijken. Op een gegeven moment zag ik dat Frans Die Wie rijdt daar Ferdinand... ergens in Friesland, Groningen rond? De, uh, Flyland, Flyland. Where the, where the fuck is Flyland? Ja. <laughs> Ja, ik zag dat Frans Ferdinand training topic was, dus ik dacht eigenlijk meteen, oh, Lowlands. Ja, dat was het ja. eerste wat ik dacht. Ik klik erop en ik zie overal Into the Great White Open. Nou, leuk. Oké. Okay. Ja, nou ja, er stond vorig ja. jaar stond er een band op Into the Great White Open en Zomerpop op meer. Ja. Dus Wel, ik dus wil geen... Had, uh, een ja. Ja, ja. Frans Ferdinand, ja, het zou <laughs> zomaar kunnen. Dat ze dan toch over uh, festivals uit de buurt hebben. Uh, Dijkpop komt ja. met uh, Triggerfinger en Milo. Vet. Ja, cool hè. Ja, ja, dat vind ik ook wel. Uh... En dan staat er in de krant hey, uh, Triggerfinger, die bekend werd met de cover van Lieke Lee. <laughs> ja, dat, dat, <laughs> wat voor lul heeft dat geschreven? Oh, dat stond er niet. Echt waar? Dat stond er echt, op oh. de voorpagina. Nou ja, zo, zo, zo, zo hoorde ik van de week op de radio op mijn werk hoorde ik een meisje die, uh, die uh, ging uh, uh, een cover ging ze, ging ze zingen. En dan ging ze, um, hoe heet dat nummer van de Kings of Leon en Laura Jansen. Sex of Eien. Ja, nee. en, uh, ja weet, weet ik het, maar de, de, de, de, ik ga dat nummer zingen van Laura Jansen Oh. wat ik denk, ja. nee! Ja. De versie Ach, ja. van Laura Jansen ja. ja. ja. Um, de Lokse Feesten hebben een tweede naam bekend gemaakt, dat is New Order. Naar nou, ja. nou eerder Beach Boys, dus uh, ja, ze hebben wel een bepaald doel Oude lullen. Ja, ouwe lullen. Maar wel uh, leuk. Ja, leuk uh, de beschaving: een festival in Utrecht, die hebben onder andere Kees Meveld en Rats on Rafts geboekt. Dat zijn uh, ja, jonge beentjes. Maar de prijs 37,50 euro voor dat festival. Daar mag je het mag niet verlaten. Ik, nou ja, nou, ik, ik vind dat het vrij duur het moet vrij ik zeggen. Los. Duur? Voor zulke namen. Ja. Het Rassel is nog niet compleet hè? Rassel Ras is, is wel genomineerd voor een 3FM Award. Dat wel ja. Maar ja, er zijn er wel meer genomineerd. Er ja. zijn ze ook voor een 5FM Award genomineerd. Ja. <laughs> dat maken we later dit jaar bekend. Uh, uh, Redding en Leeds Festival is met uh, de line-up gekomen. De afgelopen weken is al een paar keer... Uh, was de poster dan eindelijk de poster? Ja, de poster was eindelijk de poster en hij valt mij heel erg tegen. Foo Fight staat erop, Florence and the Machine, in The Cure, Black Keys. Dus in dat allemaal wel ja, grote namen. Maar voor de rest vind ik het echt opvulling. Het is echt zonde. Want ik had gedacht, zij gaan, uh, nu er niet is komend jaar, gaan zij het festival in Engeland worden? Toch niet. Toch niet. Nee, ik denk dat de Engelsen toch naar uh, het vasteland zullen moeten. Ja, ja. Vandaar waarschijnlijk ook dat er ook weer echt de bijna uitverkocht is. Ja, toch wel? Ja, daar hadden we het vorige week Wat over story. en uh, het uh, gaat nu heel erg hard. Ja, het is pijnlijk als straks toch het bericht komt. Het is uitverkocht, maar ja. Hou maar op, niks ja. maar ik vind het al heel wel dat dat meer dan uh, een anderhalf uur duurt eigenlijk. Ja, ja, ja. ondertussen. Ja. Dus ja, ja, het... ja altijd zeg, zeg, zeg maar gewoon een bijna een maand of vijf geloof ja. ik. Ja, ja. Vorige en, we kregen ook een mail van een uh, event in. Ja, van, uh, ja we, we, we verkopen ook kaartjes bij de VVV. Zo? Ja. Ah, misschien is dat wel... Voor, een, voor een heel geselecteerde weekenden. evenementen uiteraard. Niet voor ja. evenementen waar je naartoe wilt. Nee. Dan denk ik van... Oh, dus jullie hebben wel door dat het allemaal ruk geregeld is op internet. Ja, blijkbaar. Ja. Blijkbaar. Um, nou, nog het een en ander. Uh, Sigur Ros komt toch wel naar Paradiso. Eerst stond hij... Uh, ja, verkoop was begonnen en alles. En toen was opeens zijn naam weg op uh, de agenda. Overal kwijt. Maar nu is hij weer terug, dus hij komt, er. Gelukkig hij komt er wel. Gelukkig maar. Nou, daar word ik Hier. niet zo gelukkig van hoor. Nou, maar sommige mensen wel. Een beetje zelfmoordmuziek. Ja, vind je? Nee, dat valt toch wel mee? Ik het heb het is meer muziek me. voor uh, de muziekpolitie. Nee, uh, ja, ja, nou, die dat lekker dat dat verantwoord. Ja, dat vinden ze fantastisch, ja. Wijntje. ja. ja. Nou, dat uh, was wel een groot deel al Ja, kunnen. en, uh, en uh, dan uh, kwam jij eigenlijk nog meteen. Uh, ja, met toch een klein scoopje. Klein scoopje. ja. En die gaan we nu draaien. Gaan we die horen? Ja, die gaan we horen. Gelukkig. Zeker. De nieuwe Maus Kane. Die hebben wij zomaar weten te scoren. Zo'n beetje via-via. En eh. Uh... Ik niet dat er veel zijn die hem al gedraaid hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we wel... Ik denk dat we gewoon wel kunnen stellen dat het gewoon primeur op de Nederlandse radio... Ja, zeker zeker. Dat moet je gewoon zeggen. Bam, bam, bam. die pakken wij gewoon. Dat dat goed. Die hebben wij eventjes zo te pakken. Nieuwmaal Skeen. ik heb hem ook nog niet eens gehoord en ik heb geen idee. Dus We gaan gewoon luisteren, bij deze. Hoe heet die? Geen idee, gaan we nakijken. The world's exclusive. You're kidding me, it was for quarantine, yeah? My bad. Big shout to Fizz! Oops! <laughs> Is het dan Did that Toch weer, jongen. Dat was Noizia, ja, jongen. Oh ja. Oh, ja. En, maar uh, ik hoor een of andere DJ tussendoor lullen. Dat ja, maar niet... het zit... Nee, maar het is, uh, het, het is een remix. En dat uh, zit... Serieus waar... Het komt niet uit een andere radioshow. Het zit in het nummer. Oké. Okay. Ja, Voordat je rare dingen gaat denken. Ja. Het, het zit in het nummer. Echt waar. Dat hebben die jongens wel bedacht. En uh, bij deze dan weer een oproep. aan alle, alle DJ's... Doe dat niet. Ja. Doe dat niet. Nee. Dus uh, aan, aan muzikanten uh, geen stilters in je nummers, aan dj's geen andere radiozenders benoemen in je nummers. Nee. Anders staan wij weer een beetje verpaal. paal. Hè? Weet je wel, ja. Maar uh, nou, ik vind het ik vind wat tof. Het is wel erg, erg duister, het is niet ja. heel radiovriendelijk denk ik. Nee, maar dat maakt wel niet uit. Hey, Mag ja. Af ja. toe, af, af en toe, even Mag, de af, de toe toe, Mag af en toe, toch? Mag af en toe, jawel. Daarom luister je naar. Wat dan wel weer radiovriendelijk, of radiovriendelijker is, uh, Blood Red Shoes. Ja, toch? Ja. Ja. Nieuwe plaat. Oh, ja. Ja. Vandaag is het concert in Melkweg uitverkocht. Oh, daar uh, gaan ze zo aan beginnen. Dan nee, dan... Ja, nou, die is nu uitverkocht. Oh, het is oh. vandaag uitverkocht, Vandaag is het uitverkocht, oh. zag een bericht voorbij komen. Oh, Oké. Okay. Hm. Wanneer is het? Oh, weet ik niet. Het is nog oh, uitverkocht. Is het uitzet, dus als je een kaartje, kaartje hebt, dan, dan weet je wel wanneer het is. <laughs> <laughs> Heel simpel. Ja. Of dat je een kaartje hebt dat je denkt van: hé, hey, wanneer is het eigenlijk? Ja, dat zou kunnen. Dat ja. kunnen wij nu zeggen. Ja. Het, dat het, is uh, 26 mei. Ja, of zoiets. En als ze dan zeggen, ik kan niet. Nou, dan niet. Precies. <nogelijks> Ach ja. Maar uh, ja. Ik, ik zou wel gaan, eigenlijk, als ja. ik jou was. Ja, als je kaartje Ja, ik heb geen kaart. Dus ja, nee. Dus ik ja, maar is ik een ben jou dat discussie. Dus ja. het ja. ja. ja, we zullen gewoon gaan luisteren anders. Ja, ja laten we horen. Oké, okay. kort.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 The kind, of straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you're made friends. I'm a class. I'm popular. I'm a quarterback. I'm popular. My mom says I'm a catch. I'm popular. I'm never asked to pick. I got a cheery chick. Being attractive is the most important thing there is.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 Ja, Nada Surf. Die uh, bestaan eigenlijk ook gewoon nog steeds. Uh, en maken regelmatig nog, uh, nog albums. Alleen. Ja. Hitjes? Roo, hey. Nee. Uh... Zal ik zal nog eventjes een basje toe. <laughs> Hoorde je hem? Ja, ja, ja. ja, ja ver weg. Ja. Maar. Zo'n uh, ja. de... band die gewoon weer een beetje teruggegaan is in het uh, clubcircuit, zeg maar. Dat denk ik wel. Want ja. er, ze, ze, ze hebben hier een, een dijket van een hit meegescoord, zoals men dat dan zegt. En daarna dan, uh, is het gewoon klaar. One Day Fly. Ja. dag vliegje. Um, het Hof van Commerce staat op uh, Rockwerchter. Yes. Wat dus al bijna uitverkocht raakt. En ja. uh, dat is uh, een, een uiterst leuk uh, Belgisch hippelbentje. Ja. Zoals men dat uh, dan noemt. Ja. Ja. Ja. Zo <laughs> zo ja dan jij het. Zo, oh, zo <laughs> ik Ik dacht dat men dat uh, dan deed. Oh, leuke Ik heb nooit een uiterst nooit... leuke nee. hippopentje. ik er nooit een uiterst met Nee. Je wel van hippopentje Dat je zo over nee, straat nee, loopt, ja. ja. dat je zegt van nou, dat vind ik toch een uiterst leuk hippopentje? <laughs> nee. Nee, dan nooit nee, gehad. Nee, ook het Belgische uiterst leuke. Ja. maar jij loopt ook niet veel op België op straat dan, denk ik. In België op straat. Klopt. Dat heb ik vroeger wel gedaan. Hand. En uh, nou, gewoon om, om maar te zeggen van, hé, uh, hey, toch van Commerce, dat is nou een uiterst leuk hippo beetje. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat vind ik ook, zeggen ze dan. Uh, ja, nou. vind ik ook. Ja, dus. <laughs> nou, mijn Belgisch is niet zo goed, dus uh, dat ga ik ook maar niet proberen. Maar uh, nee, dat, dat, vond ik, dat werd gewaardeerd in België. Oké. Okay. Ja, echt ja. waar. Ik ben uh, het hele land doorgegaan. Weet je al, Antwerpen, <laughs> Knokken, Bruggen, hey, Brussel. En dan er alweer uit. Uh, en ja, gelijk er weer uit. Ik heb echt een keer zo op één dag heel België doorkruist. Zo. Ja? Zo. Nee, dat doe ik in ongeveer anderhalf we, we uur. <laughs> ja, <dat> de... <laughs> ja, nee, maar de, de andere kant, zeg maar. zo. Oh, oké. Okay. Dus van, uh, van, ja, van de west. kust naar Duitsland, nee, toe, andersom, zeg Nee, maar. andersom, van oost naar west. We oké, okay, van Duitsland naar de kust. We waren op vakantie in de... de of hoe heet dat? In de, de Pyreneeën. hè? <laughs> <laughs> <laughs> dat is voor die <laughs> Hoe heette die, heet die bomen daar? al? Uh? Nee, Alsas? De Ardennen. De Ardennen, de Ardennen. Bij, uh, bij, ergens bij... Uh, Barstenaken in, oh, dat, is echt luik, Basternaken, Basternaken, ja. dat gaan we zeggen. Ja. Nou ja, daar zaten we ergens tussenin inderdaad, maar er was niet zoveel aan. Dus toen, nou, dan gaan we eventjes uh, naar uh, ba Knokken. Gaan we eens naar uh, Barstenaken toe. Nou, er was ook niet zoveel aan. Toen gingen we nog een plekje verder. En, nou, toen zijn we in Brussel geweest, Gent, overal geweest. En uh, aan het eind vanavond zaten we in Oostende. Dus jullie nou, bent uh, genoten uh, in, de, in de steden waar jullie waren. Even rustig <laughs> de tijd genomen, lekker Van, gezeten. Dan is dit wat? Nee, nou, dat is niks. Hup, nee. <laughs> maar toen liep je dus uh, in Oostende op straat. En toen zei je tegen ja. iemand: Het Hof van Commerce. Ja, ja. Dat is toch een uiterst leuk momentje? Dat klopt, ja. ja. dat? Op ja. dat moment, inderdaad. Ja. ja, hij weet het nog goed. Die jongens, hoe wil je nog geboren worden? Ja. Maar. eh uh, is een avond, de, uh, de ja. man. Weet je, dat een man. Alles dan lekker door Jenna. Een standman, stand kan. Zit er mosé ervan, hier en daar zo. We springen in de boom, dan we springen over caravan. Mijn al met bussen, ik ben een rapper. En wat een rap me ziek, En mag dat bus. Dan tem mij niet toch lik Ik moet in konkenkonkenzin. Of wat in je zin Vind je heel veel zin Votar en wat die zeer De bellerie en zijn liefabrie in de discotheken. De keer dat kijk door. Ik zwer het echt bespreken. Het. Het was in de karren in een beken. En dan de beken. In, beke. in het jaar, stek of in een eten. Ik ken wat een keer gezien. Hoe dat een ander elf leeft. Toilet en dasken in de zo. Maar daar ons het beleefd. Napzet in zijn kat of anders uit die hij mat. spanning in de lach. En de ambiance is verrot Hij hey, zie je waar van hier. Ik ben zo in hier mond en moet naar met broer. met een zo in de mond en ik moet naar mijn nog Ik de mond en ik moet naar Ik de mond en ik Ik moet naar mijn mijn broer. naar mijn broer. Ik moet naar mijn broer. Ik moet naar mijn broer. Ik moet naar mijn broer. mijn broer. Ik mijn broer. zijn moet naar mijn vingers zijn moet naar dat kan Ik niet naar mijn broer. Ik moet Ik dat De stuntman, stuntman we slingen in de boom en we springen over de karavaan. Dat is een standman, standaan, standaan. Met dat doet jij een stuntman, standaan. Zit ik maar zin van, heden doet karzaan. En mijn dochter had in de Olympia en Hebelham al in de Ram en hem. Ik heb die chance het en ik heb m'n loop gezet. M'nheer Waal gered, de Johns en Ibelet. Ik ben te slim voor de watersboys En als ze net biet, hak ze om varen Ze moet niet naast de jaren. Ik heb ook al gezet, ik heb god voor het geleid, ook er waren. Ik verklaar mijn nee, onomlaagbaar. Bluff mij een man van de warm verboden dan te komen. Ik ben wel een wet, zet ik me kom, accepteer die en doe die mullen om, Voet de roem spullen de den, mijn beur had dood, heb je voor wat je doet en in de tien wordt je tien van niet op de bus, ik ben een boel zoer, de schrik van de stoer waar je een demonstratie wilt, nou met een boer, bijna een busy van ik leer hier nog een tusken. Tim maar met een nelle dak u of kusjes, stel man, als dat op man, stel de stel het dat ondien, de stand man, stel man, stel man, stel we springen in de boom, dan we springen over carnaval. Dat is een stunt dan like dan Als het dan met dat die een stunt man stunt kan. Zit ik maar zeer van, heden dat ik We slingen in de boom, dan we springen over carnaval carnaval. waar man wat de flink, en zo en met de zak. Iedere keer dat niet mij droog, had in de in bak. Ik ben altijd in mijn raad, zelfs dan kom ik, ik van links. Zelfs kan ik niet meer raad te loon van om en al kan ik niet raad te loon van om lang drinken. Zelfs dan kan ik niet meer raad te loon van om ik aan de van mijn school. Je zit een fotoadres, adres. Als het is dus om te zagen. Je moet met mij niet komen klagen. Of om hitjes aan te vragen. Want ik lag er gewoon uit in de smoel als mij niet zit. Ik flikker u uit de groef als je over RB begint. Je echt irritant. Je verkoopt alleen maar zever. Wannen afkang, afgang je toch en nog armen u weer liever. Je gaat me echt niet raken door een beetje te staanken. Je zog veel meer bereiken door me te komen bedanken. Want ik ben de man. Ja, ik weet het. Wij komen afverteren op vergeren. U tristel ja, ik deed het en ik meen het. Moet ik het anders nog eens herhalen. Ik heb uw mama gebeld, ze gaat u dus Even sko komen halen. <tries> Kaline. We u Stuntman. Averstand en een Stuntman, Stuntkamp. in de lasten kaars We springen in de boom, en we springen over kanavans. Weet u zee Stuntman. Averstand het the uit een en een Stuntman, Stuntkamp. Zitt ik maar zeer hier <tries> in de lasten Nou, dat is Lekker. toch wel een uiterst leuk hip op eentje. Nou, ik heb uw mama gebouwd. Ja, nou, ik, vind het, ik vind het erg gaaf. Ja, zeker weten. Ja. Uh, nou, die mag vaker langskomen. Zo is dat. Zo is dat. Um, Even zonder uh, uh, jingle promootje. Uh, het muziekhelftal. Ja. Er zijn wat technische dingetjes hier aan dingetjes. de hand. niet Daar gaan we je niet uh, mee, mee lastigvallen. Ja, niet zo belangrijk verder. Uh, maar, niet zo belangrijk. Maar, uh, wel nee. Uh, wij, wij werken daar graag omheen. Wij houden wel Anders, van een uh, andere uh, Anders even zo'n jingle. Even een jingle inzingen. Ja, ja. van ja, het muziekelftal. elftal. Ja. Het muziek elftal van de week. Ja, dan moet je maar. tegenstarten. Ja, ja, we ja. oké. Okay. <laughs> nou, dat, dat, ja. Ik doe het dan nog één keer. Therapy. Okay. <laughs> de basding. Nou, nog één keer dan. Ja. Het, het muziek elftal. hele keer. Voor het <laughs> muziekelftal. <laughs> to express, nothing to express it with, still it's inexplicable, NEED TO EXPRESS! de Parlemop wel uh, goed aansluiten bij Therapy. Zeker. Ja, hè? Ja. ja. En uh, er werd hier uh, uh, door Alex uh, gesuggereerd, en daar was ik het al mee eens, dat het, uh, het begin was wel erg bent of Skulls. Ja, heel erg. Ik kende het niet, en ik zei eigenlijk meteen van heb je wel het goede aangezet? Ik ja. lijkt wel bent of Skulls. Dat uh, hebben we wel van, je. ja. ja. Met het introotje en uh, een beetje het, het ritmetje. Dan, uh... Ja, ja. Ja, we gaan ze wel eens een keertje naast elkaar over elkaar heen leggen en dan uh, naar elkaar draaien. En ja. dan oh, dat is een het, idee. Uh, ja. de, de, de, de en daarna de Weidstrijfers, nou man. En dan? De Weidstrijfers, ja, dat lijkt uh, er ook weer op. Dat, uh, die hebben ook weer nummers die daar heel erg op want daar heeft Peter Skulls weer goed naar geluisterd. Dat klopt, maar uiteindelijk dan zal, uh, zal Uiteindelijk, uiteindelijk wel, uh, hebben ze gewoon allemaal naar Elvis geluisterd, dus daar ja. hebben we het over jongens. <laughs> okay. Dat was toen <laughs> bij, bij Tim Knol uh, trouwens. Tim Knol die is ooit uh, bij het uh, programma Van de Vara geweest. Dan uh, gingen ze op zoek naar zijn uh, muzikaliteit. Oh, ja. oh, dat ze ja. ook een op gingen. Ja, ja. precies. Ja. En uh, daaruit bleek dus ook dat er, dat, dat er echt maar een bepaald aantal uh, erg originele uh, ritmes, of weet ik het wat, zijn. Ja. En dat de rest echt allemaal afgeleiders zijn. alle hits zijn ook met dezelfde melodieën, uh, de basis ja. van de melodie ja. is voor ja. altijd hetzelfde, schijnt het. Dus ja. Ja. Ja. dus ja, wat dat betreft kan het ook haast niet anders dat het dan op een gegeven moment dingen op elkaar, op elkaar, op elkaar gelijk lijken. Hebben. Ja. Al dus. Uh, en datzelfde heb je met... Uh, erg met drum en bass. Toch, Dave? Want ik neem aan dat dit drum en bass is. Dubstep. Dubstep. Dubstep, dub dub ja. ja dat, uh, de, de, eigenlijk is dubstep is gewoon uh, één ding en dan met verschillende ja, melodietjes erdoorheen. Dat is echt niet zo. Maar dat mag je niet zeggen. Vloek in de kerk, hè? Nee, nee absoluut Doe ik graag, hoor. Ik heb, uh, we hebben vorige week aandacht geschonken aan die revue-playlist. Uh, ja. Waarin 22 tracks zijn die echt. Uh, Voor allemaal de meter ziet er maar uh, Nee, die zijn behoorlijk verschillend. Okay. Dus, uh, verschillende... Is dit er ook weer eentje van? Uh, ja. Dus jij ja, ja, bent uh, je... door, dat... door de revue helemaal op een uh, ja, pad gezet. Ja, daar staan wel wat bekendere uh, dingen in of zo. Of wat populairder uh, acts. Maar uh, ja. Ja, wel een mooie dwars doorsnede van uh, wat dubstep uh, is. Oh, cool. En uh, deze vond ik heel tof. N-Type. En dit is uh, Early Door Jaw. Klaas 8. Ecstasy works mainly on one group of neurons. The serotonin system. Serotonin Serotonin damage should show up as changes in levels of hostility. It is, but not quite as expensive. Nothing's happening to me yet. I love you. Like speed also produces hyperactivity, but of a repetitive kind Speciaal voor Alex Drive, nog even een van de beste rockbands alle tijden Ja, dankjewel. Foo Fru Fighters. Ja. Ja. Niks ja. overschats aan, hè. Ach, jongen. Nou, voor, voor degenen die zich afvragen van waarom praten jullie nou in Gossam door de muziek heen. Daar zijn uh, we. Ja, we zijn, we zijn eindelijk live. We zijn ja. eigenlijk op de radio. Ongeveer één minuut voor tijd, maar... <laughs> ja. uh, hey, heren van de technische dienst, bedankt. Dank u wel. Ja. <laughs> hey, echt. Ik meen het echt. Ja. Het was hard werken voor jullie. Ja. Maar het is, ja, goed, uh, zo gaan die dingen nou eenmaal, Dat maakt niet uit. We gaan de file snel online zetten en dan kan iedereen gewoon nog terugluisteren. Ja. Dus mocht je het nog meekrijgen, morgen zijn we gewoon de hele uitzending is, is dan te beluisteren. Ja. Inclusief Full Fighters. Inclusief Full Fighters. Okay. Maar daar wordt wel doorheen gepraat, jammer hè. Ach ja, nog even voor jou, één minuutje Full Fighters. Lekker aan, Zonder storen.